Kruibeken informeert. Een programma met informatie over de gemeente Kruibeken. Hey, hallo, het is vandaag 2 december, de eerste zaterdag van de maand. En traditiegetrouw hoor je dan een nieuwe aflevering van Kruibeken informeert het maandelijkse audiomagazine van de gemeente Kruijbeke. Het is hier in Kruijbeke al wat geweest, hè, de voorbije weken. De herfst is in het land en uh, dat hebben we duidelijk mogen voelen. Er is heel wat neerslag gevallen. En op verschillende plaatsen binnen onze gemeente... hebben we af te rekenen gehad met wateroverlast. Je wordt er straks meer over in deze kruibeke geïnformeerd. Maar er is ook goed nieuws, want er is een kampioenenviering op komst... en Toerisme Vlaanderen heeft grote plannen voor Ruppelmonde. Als je de komende twee uren blijft hangen, dan verneem je er alles over. En muziek, dat hebben we ook natuurlijk. Ja, je hoort een selectie van het beste wat 60 jaar popmuziek ons kunnen bieden. Ga dus gerust op het puntje van je stoel zitten. Dit is de decemberaflevering van Kruibeken informeert. diria mi soffrimento ZANG EN Buurt. Een mooie traditie in ons landelijke kruibeken is de jaarlijkse viering van de lokale atleten... die het afgelopen jaar een of andere verdienst op een palmares mochten schrijven. De Kruibeekse kampioenen van 2023 die worden gevierd... op vrijdag 2 februari 2024 in sporthal De Dulpop. Het aanvangsuur dat wordt nog later meegedeeld. Om hierbij niemand te vergeten vraagt de sportdienst aan de bewoners... om hun kandidaat naar voren te schuiven. Ken je iemand die individueel of in clubverband een sportprijs behaalde in 2023? Laat het dan weten. Via de website van de gemeente Kruijweken kan je nog tot en met maandag 11 december... een online formulier vinden om in te vullen. Het kost maar even van je tijd en op die manier kan onze gemeente... iedere Kruiweekse sportkampioen op een gepaste manier in de bloemetjes zetten. Wat een pot verdriet, want ik wil alweer zo graag. Het is de tijd van het jaar voor natte neuzen en koude voeten. De barbeergidsen gaan jullie opwarmen met een fikse wandeling. Van de potpolder naar de bolle akkers van Basel en Kruijbeke. De gratis wandeling die start om half twee op zondag 3 december en is ongeveer 10 kilometer lang. Honden aan de leiband zijn welkom, want de wandeling is niet mogelijk voor rolstoelgebruikers of kinderwagens. De startplaats die blijft nog even geheim, maar ik kan je terugvinden op de website van de barbiergidsen. ...van het lokaal bestuur. Er is het afgelopen jaar heel wat te doen geweest... omtrent openbare vervuiling met PFAS. Vooral onze buurgemeente Zwijndrecht is hierdoor zwaar getroffen. Maar PFAS zit niet alleen in de bodem van plaatsen... ...met een industriële verontreiniging. Ook zijn er plaatsen die bestaande of voormalige oefenterreinen waren... ...van de brandweer. Of locaties waar ooit een felle brand heeft gewoed. In Kruijbeke zijn er, dankzij een uitgebreid bodemonderzoek... vier rode zones vastgesteld. Die bevinden zich op het Onze Lieve Vrouwenplein... en aan de Scheldelij in Kruijbeke... en in de Scheepsbouwerstraat en in de Gelaagstraat in Ruppelmonde. De bewoners die binnen de veiligheidsperimeter vallen... werden ondertussen op de hoogte gebracht van de maatregelen... die voor hun zone werden genomen. Wie alles hiervoor graag eens een keertje wil nalezen... kan terecht op de website van OVAM en van de gemeente Kruijbeke. Why were they open? my car.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 Ook dit einde jaar slaan Polart en de brasserie Polder Noord... de handen in elkaar voor de tijdelijke tentoonstelling Kunst in het dorp. In het café Polder Noord in de Broekdam Noord in Krijbeke... zullen verschillende plaatselijke kunstenaars een demonstratie van hun kunnen geven... en live aan het werk zijn. In de tuin en in de zalen zullen diverse kunstobjecten te bewonderen zijn... Je kan er terecht op zaterdag 2 en zondag 3 december... tijdens de openingsuren van Polder Noord. het lokaal bestuur. In oktober en november viel er in Kruiweken heel wat neerslag, waardoor de waterpeilen van grachten en beken in onze gemeente erg hoog staan. Door preventief in actie te komen kan je water- of stormschade aan je woning voorkomen. Het lokaal bestuur van Kruiweken wil aan de bevolking graag enkele tips geven. Een eerste tip is kijk je dak na en maak je dak vrij. Wanneer de herfst in volle glorie is, dan laten de bomen een kleurenpracht van blaadjes vallen, allemaal bijzonder mooi, maar de bladeren die verstoppen onze afvoer en onze dakgoten. En is het dan toch eens een droge dag, kom dan in actie... en maak je dakgoten en afvoerpijpen vrij... zodat het regenwater tijdens de nattere maanden goed haar weg kan vinden. Zo voorkom je verstoppingen, wateroverlast en schade. Deze periode is meteen een gelegenheid om de kwaliteit van je dak te laten checken. Liggen alle dakpannen goed? Zijn er geen scheuren of barstjes... Voorkom erger door een vakman tijdig de dakherstellingen te laten uitvoeren. Een tweede tip is, wees voorzichtig op de weg. Matig je snelheid in straten met wateroverlast en respecteer de signalisatie. Zo voorkom je dat water nog meer beweegt en dat je vast komt te staan met je wagen. Heb je hulp nodig of wil je wateroverlast in openbare straten melden? Maak dan een melding via het e-loket van de hulpverleningszone Waasland of via het telefoonnummer 1722. Enkel bij levensbedreigende situaties meld je het via het noodnummer 112. En om persoonlijke schade te laten repareren... bel je naar een professional voor de herstellingen. In Kruibeke is er vast wel iemand die je uit de nood kan helpen. De Koninklijke Harmonie sint Cecilia en de Socialistische Harmonie Arbeid en Kunst die vormen samen de gelegenheidsharmonie Kruibeke in Harmonie. Ter gelegenheid van de komende feestdagen presenteren zij op zaterdagavond 9 december een smaakvol en Het thema is een reis door de bergen van water en licht en het dirigeerstokje wordt gehanteerd door Henri de Roek. Het najaar en kom genieten in de bovenzaal van ons huis in Kruibeken vanaf 8 uur. De inkomenprijs is 9 euro. Een paar vragen die ik nodig heb. Hoe je me zo verhuurd hebt. Ik nodig wat ik heb gedaan. En hoe lang het is het Was het dat ik paid genoeg attention had? Of niet?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 I'm going out of my mind All the answers to my questions I have to find Nee, van het seizoen is geval in Vlaanderen aan de kust. Daar ligt een dun laagje. Weerman David de Hinau. De temperatuur gaat dan naar een graad of drie deze namiddag. Er kan nog wel een sneeuwbui of een winterse bui vallen, maar het gaat niet blijven liggen wat niet wegneemt, dat er tijdelijk wel wat sneeuw ligt. Voor het eerst dit seizoen zijn er ook enkele skipistes open in ons land. Deze skiers zijn enthousiast. Mooi weer hier en uh, de sneeuw ligt er goed bij. Dus uh, we dachten we rijden een dag naar Ovi We wilden eigenlijk komen sleden hier. Maar gisteravond hoorde ik opnieuw dat de skipisten open ging. En ik dacht van, daar moeten we van profiteren. Dus zijn we hebben dus morgen om uh, tien voor zeven opgestaan. Direct naar hier gekomen. Het was fijn. In het zuidoosten van Duitsland is het hard aan het sneeuwen. In München is daardoor het vliegverkeer verstoord. Bijna de helft van de vluchten werd al geannuleerd. Ook het treinverkeer in de staat Beieren is verstoord. En de voetbalwedstrijd tussen Bayern München en Union Berlijn is uitgesteld. Premier de Croo heeft de VN-klimaatop toegesproken. Hij zei dat het dringend tijd wordt om onze woorden om te zetten in daden. Want aan argumenten is er geen gebrek. Er is no geen of arguments argumenten vandaag. Er zijn veel to action. actie. of onze population. Scientists, activisten, court verdicts. Nog op de klimaatop beloofde de VS daar een 3 miljard dollar te investeren in het klimaatfonds. Minister Dermagne wil af van de getrouwheidspremie op spaarrekeningen. Dat schrijft de krant Leco. Nu kunnen banken een basisrente en getrouwheidspremie geven. Maar dat onderscheid wil Dermagne afschaffen... zodat spaarders makkelijker zouden kunnen vergelijken. Ook de Belgische mededingingsautoriteit is er voorstander van. Die vindt dat er nog altijd te weinig concurrentie is tussen de grootbanken. Sinds het einde van het staakt-het-vuren in de Gazastrook zijn nu al 240 doden gevallen en 650 gewonden. Dat meldt Hamas. Israël zegt zelf dat het sinds gisterenochtend al meer dan 400 doelen heeft geraakt in het noorden en het zuiden. Volgens hen doelen van Hamas zwemmer Lucas Hemvoe heeft het Belgisch record op de 800 meter vrije slag verbeterd. Hij deed er 7 minuten 55 seconden en 82 honderdsten over. Twee seconden sneller dan het vorige record uit 2009. Hemvoe is ook Belgisch recordhouder op de 200 en 400 meter vrije slag. Het is overwegend droog met wat zon en wolken. In het westen vallen er winterse buien bij maxima tussen min 4 en plus 3 graden. Morgen veel wolken met sneeuw en maxima rond het vriespunt. Volgende week eerst nog winterse neerslag, daarna regen en iets minder koud. Pup.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 Kruibeken informeert. Een programma met informatie over de gemeente Kruibeken. Dank je wel aan de collega's van het nieuws om ons op de hoogte te houden... van wat er allemaal in de wereld gebeurt. We gaan je op de hoogte houden verder van wat er allemaal in Kruijbeken gebeurt... Je hoort in het komende uur nog heel wat informatie van het lokaal bestuur van Kruijbeke. Aangevuld met de agenda van onze lokale verenigingen voor de komende maand. Hier wil je dus niets van missen. Blijf nog hangen tot twee uur vanmiddag.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 Ben je op zoek naar een gezellige manier om de kerstperiode in te gaan? Kom dan op zondag 10 december naar de kerstmarkt in Basel... waar je kan genieten van een vriendelijke sfeer... heerlijke lekkernijen en leuke activiteiten. Je kan er allerlei kraampjes vinden met typische kerstartikelen... zoals kerstballen, kaarsen, mutsen en warme sjaals. Ook kan je er proeven van de traditionele kerstgerechten zoals gluwijn, wafels, oliebollen en chocolademelk. De kerstman heeft alvast beloofd om langs te komen. Om 4 uur overhandigt het Fonds 9150 een mooie kerstcheck aan de sint peterschool van Basel. Je vindt de kerstmarkt in het centrum van het dorp, van aan de kerk tot in de Lange Gaanweg. Ze gaat door op zondag 10 december, van s morgens tot 11 uur s avonds. una preguntan preguntan por mí. cara que nota no igual es mejor ahora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 Dit is Radio Barbier... van het lokaal bestuur. Na jarenlange vertraging werden op 18 december vorig jaar... de deuren opengezet voor de nieuwe jeugdlokalen... van de meisjes Giro en de Scouts van Roepelmonde. Maar hiermee was de kous nog niet af. Want op het terrein, juist naast de nieuwe lokalen in de Broekstraat... werd er een belangrijke grondvervuiling vastgesteld. Dat was het gevolg van de voormalige stortplaats op die locatie... De openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM is nu begonnen met de sanering van de site. Eerst werden het onkruid en de bomen verwijderd en het grondoppervlak werd vlak gemaakt. Verder wordt de oude stortplaats afgedekt met een laag van 50 centimeter nieuwe zuivere grond. Met onderaan een speciaal doek dat voor fysieke scheiding van de grondlagen zorgt. En tenslotte is er een nieuwe groenvoorziening op komst. De werken verlopen op een veilige manier en worden begeleid door een externe bodemsaneringsdeskundige. Nadien is er gedurende 30 jaar een regelmatige monitoring van het gebied. Begin 2024 zijn de werken afgelopen en wordt het terrein opengesteld als speelzone voor de Ruppelmondse jeugdbewegingen. De lokale radio voor Kruijbeke, Basel, Ruppelmonde, Temse en Steendorp is meer dan ooit dichtbij. Wens je contact met ons op te nemen? Stuur een mailtje naar info.radiobarbier.be Op 1 november hebben we allerheiligen gevierd en ter gelegenheid van die feestdag hebben vele mensen bloemen en planten gezet op de graven van hun dierbare overledenen. We zijn nu meer dan een maand verder en veel van die bloemstukken hebben omwille van de weersomstandigheden al veel van hun glans verloren. Omwille van de netheid en de hygiëne op onze begraafplaatsen zullen de gemeentelijke onderhoudsdiensten van Kruijbeke starten met het verwijderen van de bloemstukken. Ze zullen dit doen op de begraafplaatsen van Ruppelmonden, Basel en Kruijbeke vanaf maandag 11 december. Als je nog graag bepaalde bloemen of kransen wil bewaren, dan kan je die best zelf tijdig gaan verwijderen.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 Niet enkel A maar ook B zo en D zo, is duidelijk. Kies voor Sint Joris. Sint Joris, dat is tof. Kruisbeke informeert. Een programma met informatie over de gemeente Kruibeken. lokaal bestuur. Ben je nog wanhopig op zoek naar een passend cadeau... om iemand tijdens de eindejaarsdagen gelukkig te maken... dan is de Kruijbeekse Geschenkbon een passend geschenk. De Kruijbeekse Geschenkbon dat is een initiatief van het lokaal bestuur... van Kruibeken in samenwerking met Unizo. De bon bestaat al op papier sinds 2008... en in november 2021 verscheen de digitale versie... De bon zelf is continu verkrijgbaar via de webshop van de gemeente... of aan het loket in het gemeentehuis. Je kan zelf de waarde bepalen. Het minimum is 10 euro. Een bon die je aankoopt op het gemeentehuis, die krijg je op papier mee. Een bon uit de webshop, die druk je zelf af. Op de bon staat een unieke QR-code die bij de handelaar gescand wordt. Het aankoopbedrag dat gaat dan automatisch van je te goed af. Vier te goed, dat kan je altijd controleren via de website en de code die op de bond staat. Hij wordt aanvaard bij een uitgebreide selectie van Kruijbeekse handelaars. Maar wacht niet te lang om je bond op te gebruiken. Hij is maar een jaar geldig. De beste muziekmix van toen tot nu. We've lost dancing. This, what comes next, will be Marvelous. Hij zei het al. Spelen, dat is een bezigheid die men niet ernstig genoeg kan nemen. En gelijk heeft hij. Spelen, dat is een cruciaal onderdeel in de ontwikkeling van elk kind. Een echte spelotheek in het dorp, dat geeft dan ook speelkansen aan iedereen. Het lokaal bestuur van Kruijbeek en het huis van het kind... voorzien een uitgebreid aanbod aan speelgoed en spelmateriaal. Om het aanbod nog te verbeteren en uit te breiden... zal de spelotheek verhuizen naar een groter pand... Het oog viel daarbij op een gebouw aan het Onze Lieve Vrouwenplein 19 in Kruijbeke. Op woensdag 13 december is het de allereerste openingsdag... van 1 tot 4 uur in de namiddag. Iedereen is welkom om gratis en vrijblijvend een kijkje te komen nemen. Side, to watch the evening go by Het lokaal bestuur. Recent gingen de Graventoren en de Getijdenmolen in Ruppelmonde in erfpacht naar Toerisme Vlaanderen. Beide monumenten die krijgen een nieuwe bestemming en daarbij wordt de lokale gemeenschap van Ruppelmonde nauw betrokken. In 2023 werden de kennis en de ideeën rond de Graventoren en de Getijdenmolen samengebracht. Het leverde enkele toekomstscenario's en één unanieme gedachte op. Het moet een plek zijn die inspiratie biedt en ruimte om op adem te komen. Tijdens de kerstvakantie werd alvast een mooie licht- en geluidsshow... over de toekomstplannen gepland. Die wordt nu uitgesteld na de krokusvakantie. Via een betoverende verkenningstocht zullen er dan in Ruppelmonden imposante projecties te zien zijn die toeschouwers meevoeren... langsheen de geschiedenis van Ruppelmonden. Via Radiobarbier zal iedereen tijdig op de hoogte worden gebracht. I've been clicking through the sites, read every newspaper, but I'm still not. Het is al twee uur, zo snel gaat dat zie. Voor deze maand sluiten we de boeken en we maken alvast graag een nieuwe afspraak voor begin 2024. Maar dan hoor je weer een nieuwe aflevering van Kruibeken informeert. Graag dan. ciao. Kruibeken informeert. Een programma met informatie over de gemeente Kruibeken. Het is twee uur. Radio Barbier. Barbier. Barbier. Dan dichtbij. Dit Radio Barbiers. Let's go. De Radio Barbier, Radio Barbier. Goedemiddag, middag. <laughs>